U luistert nog steeds naar uh, muziek omdat er een, uh, een pauze is eigenlijk in de uitzending vanuit het raadhuis. Daar is een besloten gedeelte nu bezig en uiteraard mogen wij daar geen uh, deel van uitmaken. Um, helaas moeten wij nog even wachten tot de burgemeester weer uh, de vergadering openbaar maakt en dus graag tot straks. U luistert nog steeds naar de uitzending van de gemeenteraad van vandaag, van 5 oktober. Nog steeds is het besloten gedeelte van de grondexploitatie rondom de middelmoervaar bezig. Wij mogen daar niet bij zijn. Misschien kunt, wilt u nog volhouden en anders graag tot de volgende keer. Wij blijven nog even wachten tot de burgemeester de vergadering weer opent. Luisteraars, het lange wachten wordt zometeen beloond, want de burgemeester heeft zijn pingel laten gaan. En dat betekent dat hij de raadsleden weer oproept en het publiek weer toelaat om verder te gaan met deze vergadering. Wacht even tot hij de vergadering weer opent. Dames en heren, ik heropen... Het openbaar gedeelte van deze raadsvergadering en verzoek u uw plaatsen in te nemen en het volume alleen via de microfoon tot ons te richten. In het besloten gedeelte heeft de raad gedebatteerd over de grondexploitatie en... De eindconclusie is geweest dat de onderdelen 5 en 6, zijnde de herziene grondexploitatie en het verleende krediet, worden aangehouden. Die gaan eerst terug naar een commissie en komen in een volgende raad opnieuw aan de orde. Ik zeg dat met name even voor de tribune en de luisteraars thuis. Dat betekent dat ons nog resteert een beslissing over de punten 1 tot en met 4 en 7... En dan ben ik inmiddels aanbeland bij een tweetal stukken die daarmee verband houden. Enerzijds is dat een abonnement van meneer Baber-Wilson. En u heeft dat volgens mij nog niet in, af, toegelicht, meneer Baber-Wilson. Wilt u dat gaan indienen en toelichten, of zegt u, gelet op de discussie? Meneer Baber-Wilson. Nou, voorzitter, ik denk dat ik uh, in het uh, kader van het betoog op dit uh, agendapunt. ...voldoende heb opgemerkt om dat als een toelichting op het amendement te, te, te kunnen beschouwen. Oké. Okay. Uh, um, en het besluit, zou u dat dan willen voortdragen? Uh, het besluit wat ik voorstel uh, is om de nota ontwikkelstrategie en de nota herontwikkeling en verwerving... ...niet eerder vast te stellen dan dat de voorgaande punten, als in mijn betoog toegelicht, zijn opgehelderd. Dan wel aangepast. En het duidelijk is welke consequenties daaraan zijn verbonden. Dank u wel. Wenst uur daar nog een debat over te voeren? Of is daar inmiddels voldoende over gezegd? Dat is niet het geval. Dan kunnen we straks het uh, gelijk in stemming brengen. Uh, dan ligt ook nog een motie van gemeente Belangen zandvoort uh, U heeft al een aantal dingen uit de motie uh, genoemd, uh, meneer Demmers... Is er een idee dat u hem heel kort samenvat en het besluit voordraagt? Ja, voorzitter. Uh, gezien de voorgeschiedenis... Uh, ...die geschetst is in het eerste deel van de motie... ...dat wij uh, als uh, lokaal bestuur niet in staat zijn geweest om een bestemmingsplan met zekerheden... ...te maken... CQ u dat de complexiteit... de ...vertegenstelde belangen... ...van dien aard zijn... ...om daadwerkelijk stappen te kunnen ondernemen... ...ter revitalisatie en herstructurering... ...van het middenboulevardgebied... ...het verdwijnen van het vertrouwen... ...bij de buitenwereld... In, ...bij beleggers en investeerders... ...in het geloof tot het kunnen re realiseren... ...van die herstructurering... ...en niet in het minst de, aanwij de zienswijze van het ministerie van Vrom, ...die zegt dat in het middenstuk van de middenboulevard... ...herstructurering van cruciaal belang is... ...om de badplaats op een ander en beter niveau te brengen. En die, dat uitzicht is er niet. Dat geconstateerd hebbende... ...verzoekt GBZ... ...het college... Oh, de achterkant. Ja, ja. Dit onderdeel staat niet in de motie, dacht ik, meneer Demmers. De achterkant, al. nee, nee, maar dat is uit milieu u tweezijdig. Namens het bestuursorgaan... Ja, ja, ja, ja, Namens het bestuursorgaan gemeenteraad van Zandvoort... een proactieve aanwijzing aan te vragen bij gedeputeerde staten... die uitmondt in een provinciale coördinatieregeling... met betrekking tot het plangebied Middenboulevard. Dit verzoek in het licht te zien van het provinciaal en gemeentelijk belang... ter bevordering van een goede ruimtelijke ordening... en samenhangende, zorgvuldige... we hebben het in het begin van deze avond nog even over gehad... zorgvuldige besluiten. Tevens samen met de gemeente Zandvoort een startnotitie doen te laten verschijnen... ter voorlegging aan Provinciale Staten... waarbij op termijn een inpassingsplanprocedure niet wordt uitgesloten. Fractie GBZ... Zandvoort, 5 oktober 2010. Mede namens alle erfpachtbelanghebbenden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Dat schoot er even ik, uit, Ik voorzitter. zie alleen uw handtekening. <lacht> uh, Wenst uur hier nog een debat over deze motie. De strekking is volgens mij duidelijk. Als ik het goed heb gehoord, heeft de portefeuillehouder gezegd dat hij hem ontraadt. Heb ik nog niet gehoord, voorzitter. Nou, volgens mij heeft de portefeuillehouder dat meegenomen. Voor, voorzitter, ik denk dat wanneer de heer Demmers wethouder zou zijn... ...dat hij zijn eigen motie zou ontraden. Dus ik sluit me bij hem aan. Meneer Bawits. penken moet je aan mensen overlaten met... Meneer, een... meneer Bawits. Ja, ik heb een hele, kort, heb een hele korte Bavits. vraag aan, aan, meneer, aan meneer Demmers. Meneer Demmers, meneer Demmers geloof. Een korte vraag. Bent u, als, als, als wij dit niet zouden doen... bent u dan bang dat er misschien een reactieve aanwijzing zou komen? Van de provincie? Meneer Demmers. Nou, laten we zeggen dat ik nergens bang voor ben. Maar uh, deze motie moet u zien in het licht van de structuurvisie en de toekomst. En dit is een proactieve actie, zou het moeten zijn van de gemeente Zandvoort. Want de bestuurskracht kent zich in de beperkingen die u, die u zichzelf realiseert. Dat is mijn antwoord. Dank u wel, uh, meneer Demmers. Iemand anders nog behoefte aan een vraag of een nader debat? Dat is niet het geval. Dat betekent volgens mij dat wij toegekomen zijn aan het stemmen over, de voorstellen, over het voorstel zoals dat nu voor ligt. Ik formuleer het nogmaals voor u. Dat is het onderdeel 1 in te stemmen met de voorkeursrichting. richting onderdeel 2 de nota ontwikkelstrategie, onderdeel 3 de nota herontwikkeling, onderdeel 4 het garantieplan in te trekken, onderdeel 7 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 110.000 euro ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing ten behoeve van ondersteunende activiteiten. Dat besluit ligt nu voor... Daar is één abonnement ingediend en dat heeft een verder strekkend gevolg dan het besluit dat besluit. Dat abonnement breng ik als eerste in stemming en dat is het abonnement van OPZ. Het abonnement van OPZ in essentie zegt dat alle besluitvorming opschorten. Dus ik breng dat abonnement in stemming en ik vraag wie bij hand opsteken wie is voor het abonnement van de andere partij Zandvoort. Dat zijn... De fractie van GroenLinks, de fractie van Sociaal Zandvoort... en de fractie van de Adderprijs Zandvoort... voor zover aanwezig, dat zijn vier stemmen. Wie is tegen dit abonnement? Dat zijn de fracties van de VVD, Gemeentebelangen Zandvoort... het CDA en de Partij van de Arbeid. Daarmee is het abonnement verworpen. Daarmee breng ik het voorstel zelf... zoals u juist door mij geformuleerd in stemming. Wederom bij handopsteken, wie is voor dit voorstel? Bij handopsteken, dat zijn de fractie van de VVD... Van de oude partij Zandvoort, van het CDA en van de Partij van de Arbeid. Die is tegen dit voorstel. Tegen zijn de fracties van Gemeentebelangen Zandvoort, GroenLinks en Sociaal Zandvoort. En daarmee is het voorstel aangenomen. Als ik het goed zie. Stemverklaring. En dat brengt mij Stem, vervolgens. Stemverklaring? S wat zegt u? Stemverklaring? Het is te laat. Spijt mij. Ik spijde al toen u. Dat, nee, dat brengt mij tot de motie die gemeente Belangen zandvoort uh, net heeft voorgedragen. Wilt u die motie in stemming brengen? Meneer Demmers, graag. Dan de motie strekt ertoe, zoals u heeft gehoord, om met de provincie te gaan samenwerken. Dat is mijn formulering. Wie is voor deze motie bij hand opsteken? Voor zijn mevrouw... Van der Veld en meneer Demmers, de fractie van gemeente Belangen-Zandvoort. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van de VVD, GroenLinks, Oude Partij Zandvoort, het CDA, de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Daarmee is die motie verworpen. En daarmee is ook dit agendapunt ten einde. En dat brengt mij. En dat brengt mij u op te wijzen dat de klok inmiddels bijna vijf over half elf is. En het niet mijn ambitie is om na half twaalf hier nog u voor te zitten. En dat betekent als u niet binnen die ambitie de resterende agendapunten afgewerkt krijgt. In die zin naar uw eigen tevredenheid behandeld heeft. Ik de vergadering schors en ik een nieuwe vervolgvergadering uitschrijf. Ik zeg u dat zo nadrukkelijk omdat ik u een half uur extra tijd geef al ...in relatie tot de 11 uur tijdsperiode. En ik dat echt de grens vind om dat te doen. Wij gaan beginnen met agenda punt 8. Het beleidsplan Veiligheidsregio Kennemeland. Wenst één uur op dat onderwerp in eerste termijn het woord. Dat is meneer De Rode. Mevrouw Verheij. Dat is de eerste termijn. Meneer De Rode. Ah, meneer Stammes, excuses. Meneer de Rode, aan u als eerste het woord. Ja, dank u wel uh, meneer de voorzitter. Uh, in het commissieadvies staat duidelijk verwoord... wat de commissie uh, heeft geadviseerd aan de gemeenteraad. En daar wil ik uh, geen sinds iets aan afdoen. Maar wel is het uh, zo dat er uh, aan afgelopen week... een aantal uh, brieven vanuit uh, partnerregio's naar ons zijn toegekomen. Partnerregio's wat betrekking tot bijvoorbeeld Beverwijk... Uh, een motie uit Heemstede en een brief, en ook doorgestuurd door raadslid mevrouw Gunnison, uh, over, uh, de uit Haarlem. Dat heeft in zoverre relatie met het beleidsplan, dat er bijvoorbeeld al, en dat, dat, dat verbaast mij dan uh, toch... Ik wil, het, als het over het geld gaat, ja, mevrouw Van der Veldspijden, maar ik wil het toch even over het geld hebben... Het gaat me niet om het, hoe de zorg, uh, dat is heel belangrijk, het CDA vindt dat heel belangrijk... ...maar dat we ons ook, als we er niet goed op letten, misschien straks het gevaar lopen... ...dat de kwaliteit van zorg en niet meer gevoerd kan worden, of uitgevoerd kan worden. En als er bijvoorbeeld in het voorstel van Beverwijk al iets gesproken wordt... ...dat op 5 juli 2010 de BERAP, daar is uh, besloten in het algemeen bestuur van de VRK... Want daar hebben we het over. En dat er een plan van aanpak bij deze bestuursrapportage vast zat. Dat wij het nu hebben over een beleidsplan 2010. Dat misschien wel die, de consequenties die genoemd zijn in die BERAP gevolg hebben voor, de, uh, voor het beleidsplan. En die zouden in theorie verst aantrekkende gevolgen hebben. Dan is het natuurlijk al gek dat er in sommige regio-gemeentes... en dat kan gebeuren, uh, dat er al over gesproken is. Er zijn zelfs besluiten overgenomen in Beverwijk. En naar ons inziens best redelijke besluiten. Die ook in de lijn zijn wat er in de commissie besproken is. Maar waar het mij om gaat, is dat wij nu een beleidsplan gaan voorstellen... dat er straks, neem ik aan, de BERAP hier besproken wordt... en dat die, nou, nou, zoals ik lees, dat dat daar nog best wel is verschil in kan zitten. Dan is dat besproken in het algemeen bestuur. Dan is het, neem ik aan, bij de twee, de twee portefeuillehouders bekend. En dan hoop ik dat die... Ja, eigenlijk, misschien hoop tegen mij te weten in... dat er geen financiële gevolgen zijn. Want als dat zo wel is, dan heeft dat consequenties op de zorg... en op de zorgverlening en op de financiële huishouding. En... Dat, ja, dat, dat vind ik jammer, want dan had ik dat mee kunnen nemen... en dan hadden we proactief hè, kunnen, kunnen besluiten op het beleidsplan. En dat is toch mijn, mijn doel hier als raad. Ook als we toch op een, een, een organisatie op afstand... die wij moeten proberen te volgen... die wij moeten proberen de kaders uh, voor mee te geven... dan lijkt het mij logisch als die uh, BERAP, onderdeel... ...ergens in het beleidsplan terugkomt. En dat is mijn aanvullende zorg... ...op die punten die ik heel nadrukkelijk... ...die in de commissie naar voren zag komen waar ik achter sta. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Rode. Eens even kijken. Mevrouw Vrij. Ja, dank voor het woord, voorzitter. Voor ons ligt het beleidsplan van de VRK... ...voor de jaren 2010 tot 2013. En dit beleidsplan geeft feitelijk een uitvoering... ...aan de wettelijke eis om een beleidsplan aan te, op te stellen... En het voldoet wat dat betreft aan de minimumeisen die ook in die wet gesteld worden. Dus vanuit die optiek voldoet het plan. Maar wat de fractie van de VVD mist... is een meer uitvoerige beschrijving eigenlijk van de financiële doelstellingen. En dat hebben wij ook aangegeven in de commissievergadering. En het is ook goed dat die zienswijzen nu in het besluit verwoord zijn. Ik wilde eigenlijk... Um nog even aanhaken bij de raadsledenavond van de VRK. Daar was ik twee weken geleden bij aanwezig. En naar aanleiding daarvan heb ik een aantal vragen en opmerkingen. Ik was onder meer aanwezig bij een workshop over financiën. En er is een analyse gemaakt van negen eerder gesignaleerde knelpunten. Het betreft onder andere de ICT, de huisvesting, subsidies van Haarlem, de BTW... En de uitkomsten van die analyse, dat werd gisteren gezegd... of dat werd uh, gezegd, die zouden gisteren besproken zijn in het bestuur. En vervolgens zouden die uitkomsten aan de gemeenteraden worden aangeboden. En ja, de VVD-fractie kijkt uit naar de resultaten ook uh, van die analyse. En wellicht kan de portefeuillehouder aangeven... Uh, wanneer wij de resultaten kunnen verwachten... of misschien al een korte toelichting geven hierop. Dat brengt mij ook op het volgende punt... Uh, en dan haak ik eigenlijk aan wat, we, uh, ja, bij wat de heer De Rode zojuist ook al zei. Op zo'n raadsledenavond spreek je ook met heel veel collega's van andere uh, gemeenteraden. En wat mij eigenlijk uh, steeds vaker blijkt is dat de stukkenstroom of de informatiestroom vanuit de VRK richting de raden uh, niet goed gestroomlijnd is. Uh, veelal uh, krijgen de raden niet dezelfde informatie of niet op hetzelfde moment. Een voorbeeld is inderdaad de brief die uh, mevrouw Gurrenson heeft doorgestuurd... van de, de burgemeester van Haarlem. Of het feit dat de begrotingsreportage 2010 in sommige gemeenten al behandeld is. En nu kan je je afvragen, nou is dat erg? Ik vind van wel, en wel om de volgende redenen. De, de gemeenteraden uh, van de VRK, of van de gemeente in de VRK... die hebben immers dezelfde taak. En die moeten hun taak ook op, dezelfde, op basis van dezelfde informatie kunnen uitoefenen... En ik denk ook dat een meer gestroomlijnde informatievoorziening veel onrust uh, zou kunnen wegnemen. Ik zou de portefeuillehouder ook willen vragen zorg te dragen voor meer gestroomlijnde en gelijktijdige informatievoorziening richting uh, de raden. En voort, um, ook al tijdens die, die raadsledenbijeenkomsten van de VRK, was een zeer interessante bijeenkomst wat dat betreft werd al aangekondigd dat de VRK in het najaar om meer geld zou gaan vragen. En hoewel dit of, verzoek dan officieel nog niet eh, binnen is... en de BERAP 2010 ook nog niet officieel bij ons is uh, aan ons aangeboden... wil ik eigenlijk nu al aangeven dat wij uh, met een dergelijk verzoek zeer terughoudend uh, zullen omgaan. En onze collega's uit uh, Beverwijk hebben het wat op, ons gevoel wat dat betreft uh, goed verwoord. Um, ik, dit was mijn bijdrage in eerste termijn. Dank Dank u wel, mevrouw Verheij. En tot slot, meneer Stammes. Dan ja, dank u wel, voorzitter. Het is altijd fijn als er een, een collega raadslid bij zo'n bijeenkomst is. Want die kan dan lekker alle vragen stellen die je daar ook al. Want ik ben er ook geweest, namelijk. En die heeft nou eigenlijk alles weggekaapt wat, wat er maar zo'n zo beetje nog, nog op te merken was. Mevrouw geeft al aan met name ook over de de, de communicatie dat het niet allemaal zo vlekkeloos uh, verloopt ik uh, begrijp dat de, de ene uh, ja hoe moet ik het zeggen portefeuille houden van van van uh, de ene organisatie wat eerder is met uh, met het toesturen van spullen dan de ander al dan niet gewenst uh, u heeft daar vast uw eigen ideeën over dat hoor ik graag uh, graag van u uh, Uiteraard is ook de zorg van de Partij van de Arbeid dat, dat een en ander enorm op de kosten gaat, gaat drukken op een gegeven moment. En nou ja, goed, het is al aangegeven, daar moet je gewoon kritisch naar kijken. Wat ik wel uh, toch wel wil benadrukken, dat is dat... Uh, dit hele verhaal een bijzonder uh, negatieve lading, heeft op de een of andere manier. Nou, op de een of andere manier, dat, dat, dat is gewoon zo. De nadruk druk wordt telkens weer gelegd. Je ziet dat bij zo'n zo bijeenkomst ook. Uh, op de fouten die gemaakt zijn, de financiële debakels. En, en het is allemaal kommer en kwel. Maar uh, we moeten niet vergeten, en ik denk dat dat ook belangrijk is dat de, dat de samenleving dat weet, dat we hier wel met een organisatie uh, te maken hebben die zijn stinkende best doet... om uit deze ja, toch puinhoop te geraken. Iedereen maakt zich heel veel zorgen. Ik weet dat er op de werkvloer kei en keihard gewerkt wordt... om zoveel mogelijk te bezuinigen. Er zijn ook instructies voor. Ik weet dat uit Betrouwbare Bron. Uh, er zal, wordt heel veel bezuinigd, maar constant met dien verstanden dat... Uh, als de zorg, welke zorg dan ook, op de ene manier dreigt in gevaar te raken door bezuinigingen, dat dat absoluut niet toelaatbaar is. Dus dat daar andere uh, maatregelen voor getroffen moeten worden. Uh, hier wil ik het bij laten eigenlijk. Ja. Dank u wel meneer Stammers. Volgens mij ben ik rond. En dan geef ik de portefeuillehouder het woord. Zoals u gewend bent. Het uh, betoog van het CDA... Uh, heb ik overlopen nadenken in die zin hoe kan ik dat als zienswijze herformuleren? En ik, mag ik een suggestie doen wat, wat u eigenlijk zegt in één zin? U zegt uh, om mee te nemen als zienswijze dat de zorg over de kwaliteit, te, dat die kwaliteit ter discussie wordt gesteld en de wens is om dat zoveel mogelijk te ontzien. Heb ik dat goed samengevat? Ja, de, ja dat heeft u ja? goed samengevat, maar met, met de resultaten vanuit de BERAP. Proberen proactief mee te uh, nemen naar uh, het beleidsplan. Oké, okay, maar dit is eigenlijk in essentie wat u zegt. Nou, daarnaast, dan vullen we die, denk ik maar, aan bij het uh, bulletlijstje, zoals daar sta, staat. Uh, want dat is uiteindelijk de strekking van deze discussie hier. En daarnaast heeft u een aantal opmerkingen gemaakt over de huidige situatie. Dan kan ik heel flauw doen en zeggen, dat is niet aan de orde. En omwille van de tijd kan ik dat ook nog legitimeren, maar ik zal er heel compact over ingaan. U krijgt deze week uh, en de brief. En de BRAP. En nog een toelichting, middels een kort uh, BMW-advies. Ik deel de zorg rond de communicatie. Uh, wij zijn al een aantal maanden als AB en ook DB aan het kijken: van hoe we die communicatie iets meer kunnen opleiden. Dat maakt het niet eenvoudig, want je wilt niet iedere gemeente in een vast keurslijf zetten. Bijvoorbeeld. Het voorbeeld wat wordt genoemd, een brief van een burgemeester, ja, dat is toch een vrijheid die bestaat, een portefeuillehouder is dat in dit geval. En waar we vooral niet aan moeten tornen, maar elkaar de ruimte moeten geven en gunnen om dat zo te doen. De informatiestromen, de BERAP 1 die bij ons ligt is door vakantie en ziekte te lang blijven liggen. Die had een, ongeveer een maand eerder, als je het normale proces kunt bekijken, bij u gekomen. Daar staan echter geen concrete financiële zaken in. In die zin, dat wordt geanticipeerd. Het is natuurlijk ook duidelijk inmiddels aan de hand van de onderzoeken op de acht en negen dossiers die door het berenschot worden gevalideerd. En die validatie lijkt zodanig uit te pakken dat alles wat eruit komt inderdaad goed werk is. Want dat is vooral van belang. Wil je de bron kunnen beïnvloeden? Dat leidt in oktober en november tot nadere besluitvorming. En dat wordt in BERAP 2, dat is recent besloten, verwerkt. Dan wordt met aparte besluiten. En dan zult u ook terugzien komen enerzijds of er een kwaliteit wel of niet ter discussie wordt gesteld. Want dat is terecht een discussie dan. En hoe het AB, het algemeen bestuur, denkt dat wel of niet op te lossen. En het lijkt inderdaad ook nu redelijk voorspelbaar dat dat al is alleen maar vanwege... De budgettaire gevolgen voor de loonstijging... die normatief is, dat heeft Beverwijk gedaan. Die heeft dat aspect er al uitgehaald en gereserveerd. Dat komt dan, en dat is op dat moment... wat het college betreft, vroeg genoeg. Dus wij delen de zorg over de situatie... de mogelijke financiële gevolgen delen wij als er zorg. We hebben al afgesproken dat we zoveel mogelijk... dat is ook wat het algemeen bestuur heeft neergelegd... naar de directie, binnen de eigen budgetten. En als dat echt niet kan... Dan gaan we pas discussiëren over alternatieven. Er is echt geen motie voor nodig wat ons betreft. Heel herkenbaar. Communicatie delen we en die stroom ook. Dat is volgens mij uh, wat uh, aan vragen nog openstaat. Iemand behoeft aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Uh, meneer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter, ik wou een korte vraag stellen. Ik, ik, heeft u sinds ons commissieoverleg uh, nog uh, binnen het VLK overleg gehad... Zo ja, hebt u daar aan de orde kunnen stellen de voorstellen die we hebben gedaan om ten aanzien van de ontwikkelingen gaande het jaar met een vooruitziende blik en niet alleen achteraf inzicht te kunnen hebben in de organisatie? En dan doelt u op het operationeel jaarverslag? Nee. Dit wordt meegenomen bij de behandeling waar al deze zienswijzen worden verzameld en daar wordt het als zo nodig toegelicht. Dus het antwoord is nee. Iemand anders nog in tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor om het voorstel met de aanpassing die ik u net heb voorgehouden, dus de extra toevoeging, in stemming te brengen. En dan praten we dus over de uh, zienswijze, uwerzijds, voor het beleidsplan Veiligheidsregio 2010-2013. Bij handopsteken. Uh, en terecht, uh, want ik was u bijna vergeten, mevrouw Rietkerk, u gaat zich onthouden. Dat is ook terecht waarvan act. Bij handopsteken. Wie is voor dit besluit op deze wijze? Voor zijn de fractie van Sociaal Zandvoort, meneer Stammers, de fractie van het CDA, de fractie van de ouderpartij Compleet, zie ik dat goed? De fractie van de VVD Compleet, meneer Drommel, de fractie van de gemeentebelangen Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel bij hand opsteken? Ik heb de hand van meneer Bawits gemist bij een van beide signalen. U was voor. Oké. Okay. Nou ben ik uh, de volgende. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Denk ik, g ja. ja. En gaan wij door naar het volgende agendapunt. Dat is wijziging erfpachtvoorwaarden circuitpark Zandvoort. Agendapunt 9. In eerste termijn. Wie wenst het woord? Ik kijk even rond. Uh, meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Meneer Bluis, signaleert u naar mij? Ik kijk verder even rond, mevrouw Rietkerk, mevrouw Geuransson. En eerste termijn aan die vier het woord, en als er spijt op tante zijn hoor ik dat wel. Eens dus even kijken, bij wie ben ik nog niet begonnen? Nou, eens dus even kijken, Meneer, mevrouw Rietkerk. Dankjewel voorzitter. Um, nou ik denk dat wij uh, heel duidelijk zijn geweest bij de commissie. Uh, uh, bij de behandeling van dit stuk. Dat wij uh, enorm opkijken over het, uh, het, het verschil in bedragen. Uh, wat wij dus, uh, waar de, taxateurs, uh, um, de taxateur van, uh, van uh, het circuit kwam uh, uh, hoog uit. De gemeente kwam laag uit. We hebben gemiddeld en dan komt er inderdaad een bedrag uit. Wat ons zeer verbaast. En uh, ik weet dat we hier heel weinig aan kunnen doen op dit moment. Maar we willen toch gezicht hebben. En uh, uiteindelijk uh, uh, denk ik dat we wel akkoord zullen gaan. Maar we willen wel die antwoorden nog hebben. Die, uh, ja, en of er nog een mogelijkheid is. Maar die was volgens mij ook al gesteld in de commissievergadering. Of er nog een derde... Uh, want we hebben begrepen dat het ooit aan de orde is geweest, een eventuele derde taxateur. Maar dat is hier in deze niet meegenomen als je naar de achterliggende stukken kijkt. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Ik zal eens even kijken of ik het rijtje kan afgaan. Meneer Bluis, dank u wel. Het CDA heeft de grote moeite met het voorgenomen Sorry. wijziging van de erfpachtvoorwaarden en de kanon van het circuitpark Zalvoort. En geeft het college feitelijk in overweging opnieuw. ...in onderhandeling te gaan. Het kan niet zo zijn dat de grond nu minder opbrengt voor de gemeente Zandvoort. Het bestemmingsplan geeft meer mogelijkheden voor het gebruik van de grond. Er zijn meer UBO-dagen ter beschikking. De wijze van faciliteren door de gemeente Zandvoort is nog steeds zeer groot... ...en daar mag je ook wat voor terug verwachten. Hoe leggen wij het uit aan de andere ondernemers of is dit de tendens voor Zandvoort... Want ook de onderhandelingen met de, over de strandpark staan onder druk. Ook daar geldt, men krijgt meer, meer vierkante meters, meer faciliteiten van de gemeente en toch lagere opbrengsten. Maar de belastingen gaan omhoog voor zowel de burgers als de toerist. Alles wordt duurder. Wie gaat dit bedrag van ruim 50.000 euro minder inkomsten straks betalen? Gaat dat leiden tot belastingsverhogingen? En hoe is het dat te rijmen met de toeristenbelastingverhoging en verder neerzetten van het product Zoonvoort? Ook het circuit heeft daar zijn verantwoordelijkheid. CDF vindt dus dat uit de onderhandeling minimaal gelijkblijvende pachtinkomsten voor het terrein waardoor het circuitpark zo wordt uh, geëxporteerd worden gehaald. Maar minimaal niet er een contract te komen waarin indexering en waardevermeerdering door, al, door een andere invulling te geven aan grondgebruik gehandhaafd blijft. Want anders krijgen we presidentwerkingen die we niet meer kunnen overzien. Ook dienen de uitgangspunten en de criteria voor de waardebepalingen te worden vastgelegd, zodat grote schommelingen in taxatie worden voorkomen. Met andere woorden, CDA stelt voor, zou het college mee willen geven, om toch opnieuw de onderhandeling in te gaan met de motivatie zoals wij meegeven. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Uh, mevrouw Geurenson. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk hebben we in de commissie ook al het nodig hierover gezegd... en ook eigenlijk in de lijn wat het CDA nu aangeeft. Er wordt regelmatig is er ook gesproken over een grondwaarde. En ons inzicht ligt daar niet de crux. De grondwaarde is namelijk wel degelijk gestegen. Het gaat alleen op een gegeven moment om welk bedrag streep houden we over. En daarbij zien we dat de erfpachtinkomsten voor het circuit afnemen. Het percentage van 6%, zoals het in de tijd is vastgesteld, wordt losgelaten. En daarvoor wordt een ander percentage genomen. De fractie van de VVD is eigenlijk van mening dat op deze manier dit resultaat niet goedgekeurd kan worden. We hebben gezien in het hele proces dat de afspraken zoals die gemaakt zijn... ook in eerste instantie met de circuit, ook door het circuit niet direct zijn nagekomen. Er zou een taxateur in eerste instantie door het circuit worden aangesteld... Daar hebben ze bij gezegd op een gegeven ogenblik, gemeente doen jullie het maar en we verenigen ons met de uitkomst. Op het moment dat die uitkomst anders was, heeft de circuit gezegd, wij nemen zelf een taxateur in handen. De grondwaarde is dus zoals gezegd, daar is niet ineens in eerste instantie de essentie. Het gaat om het uiteindelijk bedrag en de VVD ziet graag dat u opnieuw naar de onderhandelingstafel gaat, met als kader meegegeven dat het uiteindelijk resultaat minimaal bedrag moet zijn wat nu ook reeds aan het pacht wordt opgebracht. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurenson. Meneer Paap. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Voor dit agendapunt is in commissieverband verband ofwel uh, gezegd de een uh, wil graag toch wel een derde taxe uh, de andere zei van, uh, ga maar lekker onder tafel nog een keer. En sociaal zond voert goed net zoals de VVD. Ga eens uh, opnieuw onderhandelen. ...om tot een uh, beter resultaat te komen voor de gemeente Zandvoort. Ik moet het er wel duidelijk bij zeggen, niet dat u andersom denkt. Dus ik roep u op, weet houden om uh, toch nog maar eens uh, te gaan onderhandelen... voor een beter resultaat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Uh, meneer Toner, portefeuillehouder, aan u het woord. Oh, excuses. minister Torp. ik keek niet op toen ik... Uh, Dank u, zei. voorzitter. Wij zijn het eigenlijk eens met, met zowel de VVD als ook OPZ... dat uh, we graag uh, de wethouder het advies geven om opnieuw onder, om de tafel te gaan zitten... om inderdaad minimaal het uh, huidige bedrag uh, te aan te Je zei net dat je het eens was met OPZ. Dank u wel, meneer Sertop. Dan meneer Tona, nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, zoals u uit het raadsvoorstel uh, kunt lezen... Uh, Praat we over de in feite over de gescheiden bevoegdheden, college en raad. En uh, u geeft uh, nu aan het college, niet aan mij, maar aan het college boodschappen mee om, uh, om te bespreken binnen het college. Dus die ga ik meenemen die boodschappen en het college zal zich daar uh, zo spoedig mogelijk over buigen. En daarna komt u terug naar de commissie om uh, te zeggen van uh, wat en hoe. Um. Dat weet ik nog niet, dan maakt het college uit, dat weet ik niet. Daar gaat de voorzitter meer uh, over. Ja, maar het is, het is, nee, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we nu wel krijgen en uh, de raad roept op uh, gaan opnieuw onderhandelen college, hè, laat ik het dan even zo zeggen. En dat we daarna gewoon er niks meer van horen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U krijgt uiteraard van ons terug wat het college uh, besloten heeft te gaan doen. Dat lijkt me niet meer dan logisch en normaal. Dank u wel, portefeuillehouder. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik denk van ja. niet, hè? Ja. Ja. Ja. Mevrouw Keuronsson, meneer Demmers, meneer Bluis, meneer Paap. Zag ik uw vinger ook, meneer Babits? Meneer Babits? Was ik al bij u begonnen, meneer Paap? Nou nee, ja, heeft u het woord. Ja, dank u wel. Um, meneer de voorzitter, ik uh, begrijp uh, van de wethouder die zegt, nou ik ga dit bespreken in het college. Dus de opdracht die de raad nu aan u geeft. Klopt dat? Begreep ik dat nou goed? Nee, want u geeft mij geen opdracht. U nee. nee. het college bevoegd. Het... Ja, nee, ja, nou, dan kom ik straks uh, misschien wel met een abonnement. Ik, uh, ik heb hier een abonnement meneer de voorzitter. En uh, ja, misschien ga ik die toch wel uh, Ja, die ga ik gewoon indienen. Dank u wel. Ik zal hem meteen voorlezen. Is het abonnement al uh, gekopieerd? Dan stel ik voor dat het eerst even wordt uitgedeeld, meneer Paap, en dat u het daarna uh, voordraagt. Of is het een heel compact abonnement? Ja, klein. Nou, dan, wat mij betreft, gaat u het dan uh, voordragen. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik begin bij overwegend en stel voor. Hè, dus te... uh -huh. Overwegend dat de uitkomst van de taxatie van de grondwaarde van 5.450.000 euro en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse erfpachtkanon te laag wordt bevonden. Dit leidt tot een te grote inkomstendaling voor de gemeente. Het verschil in taxatie tussen beide taxateurs niet, niet tot veel vertrouwen leidt in de uitgevoerde taxaties. stel voor het besluit als volgt te wijzigen. Het college te melden dat de raad bedenkingen heeft naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen in de erfpachtvoorwaarden voor het circuitpark Zandvoort. Het college wordt verzocht om opnieuw onderhandelingen te voeren over de erfpachtvoorwaarden, zodat de jaarlijkse erfpachtkanoon hoger zal worden. Het college wordt verzocht een onafhankelijk taxateur in te schakelen om de grondwaarden opnieuw te